Lotlewin met het NOS Journaal. In Eindhoven is de avond massaal uitgerukt vanwege een mogelijk geradicaliseerde man. Hij is aangehouden. De man van 29 hield zich op bij het PSV-stadion, waar Guus Meeuwens een concert gaf. De man had geen kaartje en gedroeg zich verdacht. Omdat hij een bekende is van de politie werd besloten veel agenten in te zetten in het centrum en bij het stadion in Eindhoven. Volgens de politie was er geen sprake van concrete dreiging. Het concert van Meeuwens is rustig verlopen. Bezoekers oh. hebben weinig tot niets gemerkt van de aanhouding. De gezondheid van mensen in de buurt van veebedrijven moet beter worden beschermd. De gedeputeerde staten in Noord-Brabant... vinden de landelijke regels voor veebedrijven niet streng en niet duidelijk genoeg. De afgelopen 16 jaar is het aantal varkens in het zuidoosten van Brabant flink toegenomen. Omwonenden hebben vaker dan gemiddeld gezondheidsklachten. De Brabantse D66-gedeputeerde Spierings wil dat het nieuwe kabinet met strengere regels komt... Daarnaast wil de provincie zelf regelen dat stallen sneller worden gemoderniseerd dan eerder is afgesproken. Amerikaanse troepen staan het Filipijnse leger bij in de strijd tegen extremistische moslims in Marawi. Die stad is al weken bezet door extremisten die banden hebben met IS. Een woordvoerder van de Amerikaanse ambassade in Manila heeft bevestigd tegenover persbureau Reuters dat Amerikaanse legertroepen hulp bieden op de Filipijnen. De drie mannen die vorige week op London Bridge met een busje inreden op voetgangers... waren van plan een vrachtwagen in te zetten, dat zegt de politie. Ze wilden die huren, maar dat lukte niet vanwege betalingsproblemen. Bij de aanslag vorige week zaterdag kwamen acht mensen om het leven. Het weer dan nog veel zon met hier en daar wolkenvelden. Later vandaag in het noorden kans op een bui. Het wordt tussen de 19 en 24 graden. Morgen warmer bij maxima van 29 graden. In de middag buien met kans op onweer. Dit was het NOS. DFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Er staat momenteel geen... U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja.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 Verdorie zitten die gasten van Toebak Leeft en alweer. Dus zo Luxie, je moet er maar zin in hebben. Goedemorgen, zeg. Ja, lieve mensen, het is een prachtige dag. Het is prachtig weer. Ik ga heerlijk genieten van de schepping. Nou, let's get to work. Precies, geen gezodimieter aan het werk. He? Allemaal weer leuk. En de vraag is natuurlijk. Wie is er niet, dames en heren? He? Ja. Nou, ik kan je vertellen dat iedereen er wel is. Ja, ja. Goedemorgen. Goedemorgen. De, de jeugd van tegenwoordig is ook weer aangeschoven. Geweldig. Het ja. is echt volgens mij, hoe lang hebben jullie elkaar niet gezien? Want ik heb je een paar ah. weken geleden nog gezien, hè. Maar, uh... Nou, ik denk dat het al een maandje of drie terug is. Maandje of drie? Ja, zeker. Zeker. Oh. Ja, leuk. Vrienden ontmoeten elkaar op de radio hier bij Toebak Leeft. Ja, welkom. En uh, gisteren het was het allemaal heel spannend natuurlijk, hè. En uh, ja, want uh, gisteren bij Guus Meeuwens. Precies, het is een nacht. Had het optreden trok in Eindhoven. Het viel op ah, het stadion. Raar. En uh, nou ja, daar uh, was terreuraanslag of een terreurdreiging. Wat was het, wat liep helemaal uit de hand? Of ah, er, is geen, er is geen aanslag geweest, er is oh. alleen iemand aangehouden. En oh, oh. Het vermoeden oh, nee, ik dat het... Erg is opgeblazen allemaal. Ja, het is al erg opgeblazen verhaal blijkbaar dus. Oké, okay, ja, ik geloof de media ja. dan meteen. En, uh, nou ja, goed, er is niks aan de hand. Er is gewoon een man geweest die bij de ingang tijdens het concert is aan het filmen geweest. En die man vroegen ze van, wat, wat doe je? En die man had sowieso, ja, ja, weet ik eigenlijk ook niet. Ik ben gewoon een stukje aan het filmen. Toen keken ze even in het uh, politierapport, Toen hadden ze hem al erop staan. Hij was bekend met iets van terrorisme. En toen dachten ze, oh, alarmbellen. En toen hebben ze hem opgesloten. En toen hebben ze, nou ja, maar extra politiemensen ingeschakeld. In de, in de hoop dat hij niet ergens nog wat had laten liggen of zo, denk ik. Toen, ja. Op zichzelf had het wel groter kunnen worden. Maar het was helemaal niet groot. Hij was gewoon eraan filmen, hè. Moet je nagaan. niet pak je ja, maar gewoon ja. je... je je, je fototoestel, daar ben je mee aan het filmen. En dat houden ze dat... in de gaten. Ja, ze, ze, het was een bekende van de politie. Dus, ja, uh... dat nou ja, ja, dat is waar. Zeker voor onzekere, dat is uh, misschien wel belangrijk. Uh, je weet het nooit. Het kan zomaar fout lopen natuurlijk. En uh, het wel mooie is dat er een aanslag bij Guus Meeuw is. Dat je denkt van, wat... Wat, Guus Meeuw, wat denk je daar nou voor elkaar te krijgen dat dan? Dat g dat kan niet gewoon. Nee, maar die mensen hebben het gewoon met positiviteit hebben ze het over, overwonnen. maf is wel, ik hoorde op radio 1 een uh, interview. Die ging die mensen nog bij het even interviewen. En uh, he, heeft u er nog iets van gemerkt? Waarvan? Nou ja, ja. ja, van al die politie. Ja, er was wel extra politie. Ja, er was een uh, treurdreiging. Wat? Al die mensen. Ja, maar ja, dat is, oh. dat is alleen maar beter dat ze het dus niet laten weten. Want ja. als ze dan allemaal. Ah, treurdreiging. Ja, diezelfde paniek als toen in Turijn ja nee, Dat was natuurlijk ook heel heftig. Uh... Nou ja, het, het mag is dus wel. Dat die mensen ter plekke. Op het terrein zitten ze nog. En hadden ze van. Hé, maar is dreiging dan? Is er nog steeds dreiging? Een oh. <laughs> dus ja. De hele avond heb ik gewoon heel naïef staan te zingen. En nou in één keer dan ja. gewoon domper terwijl, erop. Ter, terwijl. Ja. De dreiging is niet anders, zeg maar. Er nee. was, oké, okay, ze hebben dan iets aan de, op de achtergrond. Maar i, i, er is altijd een dreiging. Er, altijd... Bij, er kan nu hier ook een aanslag zijn. Nee, er is hier in de studio? Ja, het zou veel oh. reeds gezien kunnen. Nee, het is altijd op achtergrond. Straling is er altijd. Hè? Ja, het is code 4 nog steeds gelopen. Ja, Nou, het is toen blijft Radio Fijn dat de toe zullen op aanstaan. En uh, straks onder andere de Zandvoortse berichten natuurlijk zitten er aan te komen. En een stukje techniek natuurlijk weer. Hè. Dat, dat... Nee, de uiteraard, de... uiteraard. Ja, Marcus neemt dat weer voor de rekening. Dat moet zeker gebeuren. Eerst nog eens even een plaatje uit het verleden, wilde ik bijna zeggen... een plaats van twee jaar geleden, ja, Roosevelt en Holland... Ik helemaal niet terug van weg geweest, zeg ik al jaren, volgens mij. Simpel eindigt de top, maar doet het goed. Roosevelt en Moving On. Ik zeg, Hold on, maar het is Moving On. Ja, Hold on was namelijk alweer een eerdere plaat van hun, dus ik was het even eten. Goed, Het is 10 minuten over 8 in uh, Zorg Zandvoort, er schijnt weer een hele mooie dag te worden. Dus ik zal zeggen, kom op, deze kant op. En uh, straks even kijken wat voor activiteiten er zijn. Er zijn geen hele grote activiteiten, maar het is altijd wel ergens een uh, lekker plekje te vinden om even uh, te genieten. Huh? Zo is het, uh, van de zon? Ja, van de zon. Ja. Wilde, vorige week hadden we de Pinkster race natuurlijk. Ja, nou het was. Uh, en daarvoor was stoppen. druk in het dorp en alles. En uh, weet je, wat, wat er nu nog, uh, gaat er nu nog iets gebeuren? Dit weekend, ja, ja, volgens mij wel. Ja? Volgens mij, uh, er is sowieso zondag is er een uh, hele grote markt in het dorp. Oké. Okay. En, uh, en het bestuur van Zandvoort komt naar je toe ja, deze zomer. Ja, de oh, Er was ook een oh, filmpje, heb je gezien? Ik heb veel gezien, maar ik heb wel even, ja. de, even okay, gezien. Voor mij ik wil het... ik die wel even zien. Voor mij is dat echt hilarisch. Ja, dat was een hilarisch filmpje. De, ag de agenda heb ik wel gezien waar ze, aan, waar ze langs rijden. En, uh, waar je vragen kan stellen en zo. En uh, nou, ze, de afgelopen week hebben ze ook een, een tour gedaan. Ja, en er is ook een strandbrits uh, vandaag. Oké. Okay. Dus, uh, nou, een strandbridge drive. Ja, en, uh, bridge spelen gedurende de hele dag bij diverse strandpaviljoens. En dan ga je daar dan, dan rij je naartoe en dan ga je daar bridgen. zitten en dan ga je bridgen. Ja, nou, ja. En dan, het, is, het is best leuk. Ja, anderen doen een. Het, uh, een kroegentocht, maar ja. dan. Bridgetje tussendoor. Bridgen tussen tussendoor. Ja, maar ah, okay. anderen, anderen gaan larpen. Bridgen, toch? Goed. Live-action real play, dat uh, is heel larp. Ik vind het echt ja, geweldig, ja. Ja. Uh, geweldig. Dat uh, doen de jongeren tegenwoordig. De oudere oh, bridge. de jongeren doen een live-action. Real play of zo? Roleplay. play. Role ja. Oké. Okay. Sorry. <laughs> bridge. Kan je nu, geen uh, bridge, walk, drive of zoiets? Dat je een hardlopen tussendoor gaf van het ene tent en het ja, andere dat, tent. Dat is wel beter, ja. ja. Wel en dan, dan misschien nog goed doel eraan vastknopen. Ja. Ja, dat is helemaal rond. Ja, ja, er zijn zoveel tafels. En, zoveel... en dan, ik denk dat ze soms naar een andere tent toe zullen moeten. Ik, ik zie alleen de, de gemiddelde mensen die, uh, die bridgen, ja? zie ik niet zo heel hard lopen. Nee. Nee. En al later gaan ze rot op het strand. Ja, dat is wel, ja, het is wel <laughs> waar. Dat is, maar uh, ja, goed. Ik heb er toch een heel raar beeld bij. Dan ga je op het strandpaviljoen bridgen. Maar dan moet je dus wel elke keer dat strandpaviljoen af. En dan moet je door het zand heen. Uh, of ga je dan met de auto toch weer buitenom. En ja. dan weer het strandpaviljoen op. De auto. Met de auto, want ze zijn slechte been denk ik dan. Oh zo'n zo zo zo busje. Maar we maken er nu wel iets heel erg Het ja, is wel een, echt, een hele activiteit zo, hè? Wat een ziek idee. Okay, ik zie hier eens. heel grappig een... Uh, een account openstaan. Ja. Dus ik zeg al, ik ben heel vroeg opgestaan. Maar ik ga nu afsluiten. Oké, okay, nou. <laughs> <Dat> is, uh, <laughs> ik Goed, vind het wel, wel dus leuk. Dus even onder ons, waarschijnlijk gewoon iemand die heeft die gisteravond laten gegeven. Ja, geeft, zit, uh, hier. Heeft een, een poesenfoto geplaatst. Ja, een poesenfoto. Dan word je wel heel nieuwsgierig natuurlijk. Hè? Wat voor poesenfoto is dat? Dat is gewoon een echte poesenfoto. Geen poesje. Van, no. van een poesje. Van een poesje, ja. Poesjes zijn er tegenwoordig bijna niet meer. Dus dat is echt helemaal verdediging. Nou, vertel. Heb je al een stukje techniek? Nou, ja, dit ik, heb, ik heb wel iets grappigs wat, wat mij interessant lijkt. In Nederland heb je er denk ik niet zoveel aan. Maar in het buitenland is het super tof. Ja? Het is een, uh, um, een, een klein flesje. Uh, waarmee je tien minuten onder water kan. Tien nou, minuten? Ja, okay. dat is niet heel, heel bijzonder. Nee. Maar... Het voordeel van dit ding is dat je hem gewoon met de fietspomp kan, kan oppompen. Dus je gaat, naar, je gaat op het strand, pomp je hem even op... Ja. En, en, en dan zet je hem gewoon los in je mond. Ja. En dan vervolgens uh, uh, kun je dus tien minuten een beetje snorkelen... een beetje duiken -achtig, uh, dingen doen. Het is niet de bedoeling dat je naar hele diepe dieptes gaat natuurlijk... Nee. want daar heb je te weinig zuurstof voor. Maar je hebt gewoon voor tien minuten heb je even lucht. En dan kun je nou, bijvoorbeeld... Uh, uh, ja, als je op Curaçao of zo lekker wil snorkelen... kun je dan net even wat langer, net even wat dieper komen... Dus uh, ja, leuk, uh, ik, leuk initiatief. Ik, met James Bond zag ik ze wel altijd... Heb je, je een altijd... foto ervan? Ja, ik, was ik zeggen, heb zeggen, ja, even ik heb de een Facebookpagina. Okay, oh, ja, het is wel echt een, een, een flesje wat je aan je mond hebt hangen dan. Ja, ja, ja. Ik ja. zal ja. hem op de Facebookpagina zetten. Het is nog een Kickstarter. ja dus uh, ja, als je, als je geïnteresseerd bent, uh, kun je erop... Uh, het is wel uh, bijzal. Ik kan gewoon elke fietspomp erop. Welke nou, krijgt er een, je krijgt er een pomp bij. Okay. Of, of het een standaard aansluiting is, dat weet ik niet precies. Ik ja, ben nou, thuis namelijk echt een hele slechte fietspomp. Als je daar zeg maar uh, lucht uit zou halen, echt, dan heb je rubber in je longen. Dat is echt zo'n vrijeze <laughs> pomp. Oh, waar? Echt, echt ja, gewoon. goorig. Maar. Dat dat moet je maar, maar het is wel leuk gegeven. Forget about the guys Cause it doesn't feel right Doesn't feel right, so he left drinking with the boys in Search and destroy. Mijn idee is altijd dat je het gewapende pistool in de zak moet houden. Say Er zitten soms ook plaatjes in van vroeger. Voor mij Daryl Hall hebben ze ergens gezien verwerkt. Say something loving. Nou, dat is wel een mooi gegeven. Dus dat zou je moeten doen. Moeten IS om zeep helpen door uh, liefde te verspreiden. En het zou toch mooi zijn als IS dan bepaalde berichten gaat uh, oproepen. Zo van, ja, dat komt ook bij ons vandaan. Dat IS eigenlijk gewoon een van de kleuterorganisatie wordt, weet je. Volgens mij is IES volgt nog een heel boze man. Weet je, die zit eentje gewoon thuis. Maar. Eentje maar. Eentje. En er is een of andere terroristische aanslag geweest. Was gewoon een lunatic die weer iets gedaan heeft. Die ontevreden was met zijn leven. En dan denkt die man... Ik ga, ik ga gewoon zeggen dat ik dat heb georganiseerd. Dan gaat hij bellen. Ja, ik ben van de IS. Dat hebben wij georganiseerd. Daar staan wij achter. En eh, daardoor lijkt dat heel erg groot. Terwijl het allemaal loszand is. We moeten gewoon dat hele IS om zeep helpen. Gewoon. We moeten gewoon alleen activiteiten gaan doen in naam van IS. Dat het gewoon helemaal niet geloofwaardig meer is. Dat IS. Weet je wel? Dat staan we ja, maar ja... Wie gaat daar dan mee beginnen? Ik bedoel, als ik hier nu een, een kinder-springkussen uh, uh, neerzet ja, ja, en zo. Ja. En dan een kermis in naam van IS. Ja. Ik denk niet dat dat echt in goede aard gaat vallen. Grote stickers erop in naam van IS, wij hebben hier, wij verspreiden hier liefde, weet je wel? Ja, ja. Zo, zo, daar ja. moeten we naartoe. Want gewoon dat grote. Die, die IS, dat is, maar zijn twee kleine lettertjes. Maar het wordt heel groot, wordt het opgeschreven. Hou ze ermee op, zou ik zeggen. En, nou ja, goed, wij zijn er zelf maar bezig om elke keer weer aandacht eraan te geven. Maar de ja. media is natuurlijk wel een... Uh... U doet het weer. Ik doe het weer. Verdorie. Goed, twee ja, plaatsen achter. Nu, nu geeft hij een, <coughs> een goede boodschap. Ik geef een goede boodschap. En, okay. uh, daar zou ik meer naartoe moeten gaan. Alleen ja, volgens mij zijn we straks in de handen van de politiek en van de terroristen. Want de politiek, zo mee zei het al hè. We moeten het meer gaan aanpakken. Mensenrechten zijn eigenlijk wel niet zo belangrijk meer. Het gaat meer om de veiligheid. Dus mensenrechten mogen we aan de kant schuiven om de veiligheid in de wereld te garanderen ja, is dat wel te doen. Maar ik bedoel, dat is wel waar. Dan mag je, ze mag straks alles doen onder de bom. Ja, anders is het niet veilig. Ah ja, dat, dat is dus, dat is dus de, de, de hele vraag... ook rondom die uh, privacy en dergelijke. Wat, waar, waar ligt die grens? Weet je? Ja. Nou, we willen dat alles veilig gaat. En we moeten, van, we moeten alles weten van, uh, van terroristen. En die moeten meteen aangepakt worden. En bij het minst of geringste... moeten die terroristen opgepakt worden... Maar, maar als ze dat richting mij doen, dan is het niet goed. En dat is altijd een beetje de, de moeilijke discussie. Want ja, als ze bij jou al je telefoongesprekken volgen, alle, uh, alle data die je kijkt en zo. En zodra je maar één dingetje fout doet, uh, uh, ergens te hard rijdt of zo en dan wordt meteen bam. ja, wordt meteen word je opgepakt. Hou je aan de regels? Er zijn er zijn protocollen voor. En zodra je geboren wordt, is er een protocol voor tot je het feit dat je doodgaat. En hou je daaraan? Ja, maar ja. dat is niet <laughs> altijd te doen. Nee, hè? Dat, dan eh, dan dat dan is dan een dan beetje dan. het probleem. Dan dan dan dan dan. Er gebeurt altijd iets op wat shit happens. happens. Ja, shit happens. Nou, ja. kijk even naar onze vrouw in de studio. Ja. Ik het al even raar rare filmpje te kijken. Dat ja, was, was geen gelijk. raar filmpje. Dat dus was wel. eigenlijk een filmpje ja, het dat, het, uh, dat je denkt van... is het nou een voorgevel? Nee, ja. het is een garagedeur. En dat, dat is gewoon een complete muur met daarin een, een, een ou, oude muur... Met, ja. met een gewone deur en twee ramen die klappen dan naar binnen... en dan komt, er een, komt James Bond op de voorzijde. Ja, nou ja de inwoner van maar... Wouts End wilde een garage... maar hij mocht de gevel van zijn arbeiderswoning niet afbreken... En daarom heeft hij de hele gevel omgebouwd tot garage deur. Dat moet jou toch wel als, uh, als uh, man met uh, handige handjes uh, aanspreken? Ja, het spreekt me wel aan. Het zal wel een paar centen hebben, denk ik dan weer. Ja, Hij kreeg ja. dus het idee voor die bewegbare gevel tijdens een boottocht. Want op een gegeven moment voer hij met zijn boot langs het sluizen van Stavoren. Ja. Toen zag hij die hele dikke sluisdeuren daar draaien. En dacht, dikke me, als die deuren kunnen draaien, dan kan de muur van ons huis ook draaien. Ja, nou ja de hele me. Uh, <laughs> ja. Nee, dat nee, staat er niet, maar ik ja. vond het wel. Verdikkie staat erbij. wel. Ja, dus uh, nou, het is echt mooi geworden. Ik zou, het, is, ik heb... het ziet er heel strak uit. Het ziet er heel strak uit. Ja, wat, ik, hey, wat ik me wel afvraag, als je er dan langs loopt. Want er zitten, nou, die deuren, dat, dat werkt niet meer. Maar zo, die ramen. Dan loop je langs aan die ramen. En dan loop je, oh, dat is nep. Ja, ja het, het ziet eruit alsof het echt is. Alleen de de vraag... ja, Maar die ramen toch niet? Ik denk als jij daarvoor staat, zoals het op het ja, filmpje okay. netjes uh, mooi ge, gefilmd is. Dan ziet het er hartstikke tof uit. Nou, maar goed. ik denk, als je hij... er langs loopt... Ja, goed, daar heeft, heeft er hier gewoon flink werk van gemaakt. Het zal veel beter zijn dan een garage deur. Dat zou je zo. Nou, kijk even op ons Facebookpagina. Mocht je eh, daar wel even weten waar het over gaat. dames en heren, kijk dan gewoon even. Goed, straks de heb je Snelet, dus even lekker op je. Ja, niet helemaal helder uit. Eerst even de zomerse plaat van Dan Eckerbach. En hoe toepasselijk. Shine on me. Al on me. En ik moet zeggen, als je het begin van die plaat hoort, het doet me toch af weer een beetje denken. Dit, hè? Doe me altijd toch een beetje denken aan deze plaat. Ja, weet je wel van uh, deze man. Maar die is ook dood. Nou, dat is een <laughs> lekker praatje zeg. Tot zomaar. Moet eens even wel normaal een man. Een onderwerp nu, ja? ja? Uh, die uh, met een autoongeluk ongeluk geloof ik, is je om het leven gekomen. Zoiets was dat. Ja, dat, was, dat moet ik nog eens een keer uit, uitzoeken, want er zit echt een heel apart verhaal bij. Want de, namelijk de politieagent die bij deze man aanschoof... Oh, heet hij nou weer? alweer? Ah, ben ik zijn naam vergeten. Die is later ook muzikant geworden. Die werd geïnspireerd door het feit dat hij daar iemand aan de auto trof... die een muzikant was, die dan... Nou ja, goed, laat hem maar. Goed, het is uh, half negen tijd voor de Zandvoortse berichten. Is het dan dus ja. zo laat? Ja, Ja. Oh, ja, ja. ja dat, het is, vli dat vliegt de tijd toch? Ja. Het is volstrekt onjuist. Ja. Nee, tijd gaat helemaal niet snel, joh. Goed, tijd voor de Zandvoortse berichten. Zaterdag heeft de Zandvoortse college voor een BW... inclusief gemeentesecretaris Annick, Annick, Annick, Annick, Annick Grieks, uh, Griekspoor... op de fiets uh, diverse wijken in de gemeente bezocht. Alleen wethouder Michiel Demmers kon er niet bij zijn. Bewoners uh, hadden van tevoren uh, wijkgerichte vragen uh, op papier gezet. En uh, nou, de eerste stop was uh, bij de hoogweg, Maar Lisbeth Willemsen een aantal vragen had... Ze werd uh, in haar uh, bezorgdheid uh, over steeds voorkomende spookrijders... Uh, voor haar deur, want ja, dat, die gaan dan toch even snel de andere kant op. En ook de vluchtheuvel uh, ja, werd ze gerustgesteld, daar werd naar gekeken. En ook de overgang van de verharde weg naar Steentjes gaf veel geluidsoverlast. En zo gingen ze dus naar meerdere plekken om met mensen in conclave te gaan. En ze hebben dus uh, nog meer uh, bezoek, uh, bezoekjes gepland. En in de stand van zaken kan je even kijken uh, de tour... De toerdata's en tijden. Toer Ja, precies. Wat uh, gaat meer uh, voor de berichten? Ja, uh, de kogels door de kerk. Uh, het, de nieuwbouw op het Raadhuisplein gaat door. Uh, ja, ze gaan een, een, een, een... Zo. Ja? Ja, ja. Ze gaan een, een nieuw gebouw uh, plaatsen. En er was wat, uh, ja, waren cool. wat vragen over of het wel helemaal goed was... vanwege uh, dat uh, uh, het gemeentehuis tegen een blinde muur... van. Gr uh... ja, Groot gekrocht. Uh... Ja, nou ja. ja. Hij zou te Goed, hoog Ja, Er stond komen. daar een VVV-gemaar, het zal ik even meelezen. Hij staat ja. in de Koran, ja, neem ik ja, ja, ja. ja, ja. neem ik ik, Ik heb wel gehoord dat er iets uh, overgedragen zou worden. Maar ik mag er nooit wat over zeggen. Maar als het al helemaal hier staat, dan, uh, nee, het staat dan in maakt de het helemaal niet uit. Oké, okay, nou doen we eens een geval onder bericht af. Ja, donderdag. Oh. Oh. Ah, je het mal. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. ja vertel. Er uh, staat nu een Italiaans restaurant, Di Andrea... En uh, de projectontwikkelaar Rinkelbv BV hoopt nog eind dit jaar aan de slag te kunnen, want de bebouwing die zou dan de staande bouw aan het Raadhuisplein echt afmaken. En wat ik hier zo zie, blijft die Andrea bestaan. Dan komt er dus daarvoor dus gewoon een prachtig pand met twee uh, balkonnen. Oh, wacht, en uh, daaronder ik... komt dus ook nog een uh, winkel en dat soort dingen. Dus dat uh, wordt, wordt echt wel mooi. Ja, maar was er niet, was er iets over te doen namelijk de tekening was een beetje, het gaf geen goed beeld. Want als je namelijk naar beneden, ja, naar beneden, namelijk vanaf het punt dat je nu kijkt naar het Raadhuis. Uh, naar het raadhuis, zeg maar... Uh, dan schijnt dat hij toch een klein beetje... achter het nieuwe gebouw... gebouw te verdwijnen, weet je wel. Oh, het raadhuis zelf? Het raadhuis zelf. Het... Ja, de, de foto, de foto okay. is... Is niet mooier gemaakt misschien? Is niet waarheid getrouw, werd verteld. Oeh, ja, dat zou kunnen. Dus daar wordt nog naar gekeken, volgens mij. Goed, afgelopen donderdag. Hij is dus nu definitief. Hij is wel definitief. Dan hebben ze de Want anders mag het niet in de krant staan, natuurlijk. Nee, er wordt nog wat gebouwd in Zandvoort. Afgelopen donderdag. Is dit wat mooier? Deed onze plaatsgenoot Iris Jansen mee aan de NK voorlezen. Zat zich als kampioen van de Pabo in Amsterdam. En later, als provinciale kampioen gekwalificeerd. Tijdens een door Ronald Snijder gepresenteerde finale in de bibliotheek van Amsterdam kregen de twaalf uh, kampioenen de gelegenheid om hun voorleestalent aan een vakkundige uh, jury voor te doen. En uiteindelijk, uh, even kijken bij deze uh, wedstrijd. Uh, even kijken, lang verhaal. De, de, de, de conclusie is wel een beetje... Jij, jij en ik hoeven daar niet aan mee te doen. Nee, dat is wel goed. Ze viel niet in de prijs, dus ook niet 1, 2 nee, of 3. Nee, nee dat, dat is duidelijk jammer. inderdaad. Ja, is, ik, mag ik wel meedoen? Ja, jij mag uh, wel meedoen. Ik mee maak nog wel een kans. Nou, laat ja, dat is even horen. Bij dan. deze, laat horen. Oké. Okay. <laughs> nou, op woensdag 14 juni is het Buitenspeeldag. Pluspunt organiseert allerlei leuke kinderactiviteiten... zoals panna, knockout, estafettes, schminken, hinkelen, hoela, hoepen... springtouwen, touwtrekken enzovoort enzovoort... En uh, nou ja, het bijstop is van 1 tot 4 uur. En dat is dus voor de deur bij Pluspunt in de Vlemingstraat 55. En mocht je nog uh, tijd over hebben als volwassene, dat denk je denkt van ja, ik mag niet meer spelen daar. Je kan wel helpen met de organisatie. En dan kan je je melden bij Rens Wit via r.wit. apenstaatplus.zandvoort.nl Of bel even naar 06 37 16 89 76. Er was uh, afgelopen maandagmiddag nog uh, brand... Uh, in het park uh, Zandvoorde voerde. En uh, de politie moest uh, uitrukken. En, uh, en brand waarschijnlijk ontstaan door broei. En uh, dat, uh, dat hoor je niet vaak, dat het echt uh, gaat broeien. Waardoor er dus brand ontstaat. En er uh, was ook het een lange file op de slaan Omdat namelijk uh, ja, de politie en de brandweer stonden daar. En uiteindelijk hebben ze het geblust. En, uh, geen, uh, geen dramatische ding. Alleen, uh, ja, uh, goede actie. Ja, brand. Goed, tot zover de van bericht, dames en heren. Dan gaan we nu eens in, -in ja. muziek Eens ja. dus even kijken. Oh ja, like de laatste CD van uh, Drive Like Maria. De Nederlandse uh, Belgische band. Met lekkere popgitaarplaatjes daarop. Die is, dit is daarop te vinden. Keeps me going. I'm on to something. I don't know. Digging deeper. Let her go to moving to a darker side Leave her rolling Rolling by Just like a spider She took a bite find everything Going van Drive Like Maria. Mensen uit België en Nederland, dames en heren. Ja, even wilde gitaarmuziek op de vroege morgen, ja, heerlijk. Nee, ik vind het een beetje vroeg als een stukje vlees, Dat nog niet even. Nee, laten we hem even lopen. Ik kom later wel op terug. Ik wou ook met de trein was gegaan. Ja, ik snap ook allemaal wel. Maar het, het zou het vandaag ook kunnen gaan doen met de trein te gaan, maar wel weer heel veel negatieve publiciteit. Want de NS heeft een uh, wat knappe koppen bij elkaar gezet, en die hebben zoiets We gaan eens even. Nadenken, hoe kunnen we het nou in de spits rustiger krijgen? Weet je, dat het niet zoveel, niet zoveel mensen komen? Of misschien meer trein inzetten? Nee, minder. Nee, minder, treinen, minder trein. Minder trein, hè? Dus ja. ook altijd als het glad wordt, dan minder trein inzetten en gewoon ook wat treinen er dus in uithalen. Weet je, gewoon één trein per dag. Heb je nergens last van met glad? Dat, dat is de oplossing voor de Ik altijd. Mijn vrouw is ook altijd erg verbaasd over ze. Oh ja, het wordt glad. Slecht weer, dan rijden, la, laten we gewoon minder treinen rijden. Hebben we er minder last van? Ja. En de reizigers? Oh ja. Oh, daar hadden we niet over nagedacht. Dat gaat om de treinen, toch? Nou goed, nu hebben ze ook bedacht: van, hoe kunnen we het in de spits nou uh, aanpakken dat het minder vol wordt in de trein? Nou, logisch. Zou je denken: meer treinen, meer perrons, meer uh, spoor. Nee. Ja, kaartjes duurder? Kaartjes duurder. Gewoon dubbel de prijs. Ja, huh? ook okay. maar wat hoor. Dan gaan ja. ze allemaal met de auto namelijk. Ja? Ja, dan gaan ze allemaal met de auto of de fiets. Nou, ja, meestal maar met ja, de auto. Ik die... kan me ook wel voorstellen als dan uh, de werkgever altijd een reiskosten betaalt voor de trein, dat die dan op een gegeven moment ook zegt van. Maar nou, ik neem die en die aan. Want die woont in dezelfde buurt als die en die. Ja, en dan kunnen ze poelen. Ja, dan karpoelen. zitten ze toch wel weer in die auto. natuurlijk? Ja, maar, ja, maar daar... als je er met z'n vieren in zit. is ja. dat toch wel beter. Ja, maar carpoolen werkt niet. Nee. nee. En dat, ik, ik doe het zelf namelijk ook regelmatig. Maar dan merk ik alweer. Dan moet ik om, door omstandigheden langer werken. Of, dat kan uh, dan niet. Dat, dat kan dan niet. Want ja, ja ik moet toch... Ja, op tijd. Want en ja, ik vind het ook lullig... als, hij, als dan ja, degene die meerijdt... maar als je meerijdt... niet binnen je uh, kantooruren je werk af kan maken... dan is het gewoon een teken dat er eigenlijk... een extra iemand aangenomen moet worden. Dus ja, dat kan op... je niet uh, blijven doen. Nee, nee, zeker kan... als je... Je bent nu weer terug en je bent weer in het nee, nee, proces. Nee, nee, maar... Dus dan is het eigenlijk goed dat je gedwongen wordt om... van nou, nu is het klaar. Nee, klopt. Maar je, ik merk ook van, vanuit... weer juist de andere kant op. Je hebt soms ook... Dat je wat eerder... dat het rustig is, dat je wat eerder naar huis kan. Kan ook niet. Want die ander... Ja, maar, het is toch, het is toch, maar wacht, het is toch belachelijk? Ik bedoel, je betaalt voor je treinkaartje en uiteindelijk zit je in de auto. dus zie je nu te overleggen. Hoe zullen we het met de auto gaan oplossen? Ja, ja maar dat, dat is makkelijk voor de NS. Ik, ik snap sowieso niet. Ik, ik ben echt van mening, ik maak het openbaar vervoer gratis, dan zorg je ervoor dat mensen daadwerkelijk. Het Waarom neem ik het openbaar vervoer niet naar mijn werk? Twee redenen. Ik doe er twee keer zo lang over als met de auto. Ja. En het kost twee keer zoveel ja, geld. Ja, Alve, jij komt me kom even met een insteek die je totaal niet aanslaat. In de spits. We worden nog drukker in die spits. Ja, nee. Ja. Maar, uh, ja, ja, maar ze moeten ook gewoon meer langere treinen doen. La ja, langere treinen. Ja, ja. sowieso. Of mensen, nou, moeten, moet... uh, mensen moeten gedwongen worden om zeg maar, op vijf minuten afstand van hun werk te gaan wonen. Amsterdam moet ook gewoon leeg Ja, Maar dat woon ik, maar ik moet nu in Harlem gaan werken. Ja. Ja. ja, nou ja, dat kan je op de fiets doen. Ja, in ja. de bus. In de bus? de trein. Ja. Ja, dat kan allemaal. Nee, maar mensen die nog steeds in Amsterdam gaan werken. Hou eens op, man. Waarvoor zou je bedrijf in Amsterdam gaan stationeren in het centrum ja, of zo? Allemaal van, uit het centrum, van, weg Van die mensen die dan in, uh, in Alkmaar wonen en dan in Zandvoort Radio gemaakt. Dat kan echt niet, hoor. Ja, dat snap ik ook niet. Al die auto-kilometer. Ja, ja, dat is waar. Daar heb je helemaal gelijk in. Maar goed, ik heb gepraat en ik kon geen huis via de, de, de dinges krijgen. Dus ja, dan blijf ik toch in Alkmaar wonen. Ja. Dus uh, we krijgen een, een dikke, vette reisomkostenvergoeding hier. Dus uh, ja, oh, dat is allemaal nou, goed geregeld, nou, zeker, dames en heren. Ja, precies. Dan uh, ja. kan je gewoon uh, kan je even op de fiets gaan. Zeg maar. nou, zijn we zijn nog bezig om, om een chopper te kopen hè? als uh, radiostation. Een chopper? chopper? Een chopper, zo'n uh, helikopter. Oh, een chopper. Oké, okay. oh. <laughs> Choppen. Ja. Ik, nou, ik dacht zo'n motor. Nee, nee, Ik dacht nee, nee. een of andere uh, Harley ja, Davidson of zo. Gaan we, nou, gaan we goed, komen we weer even terug bij de tijd met de andere woorden. Het is nog niet opgelost. Ja. De NS dacht de bediening dit geld binnen te schrapen. En zorgen dat, wat, dat, dat, wat dat iedereen doen. op verschillende uh, uh, tijden gaat werken. Dat zou mooi zijn natuurlijk. Naar de politiek is er helemaal niet eens over. Dus de politiek gaat er al vragen over stellen. Zoals, maar, hallo, dit moet toch niet de oplossing zijn? Hou eens even lekker op. Ah, waar, waar we wel rekening mee moeten houden is dat Nederland van zo'n beetje de hele wereld... het drukst bezette treinnetwerk heeft wat er is. En ik heb zelf in verschillende landen al in de trein gezeten. Het is in het buitenland echt honderd keer erger met vertragingen en gezeik. Oh, daar okay. zit je rustig, ja. zit je een uur te wachten. Dus Oké, okay. dus kijk, dat is goed om weer even te, te kunnen relativeren. Dat is uh, goed om te weten. En daar proppen ze gewoon met uh, mannen met witte handschoentjes gewoon naar binnen toe, toch? Ja, maar daar is het wel beter geregeld dan in Nederland. <laughs> Oké, okay, dat vind ik wel. Vietnam of zoiets. Of, wat is het, uh, nee, uh, Japan. Um, Japan is dat. Ah oh ja, Japan is dat. Die witte handschoentjes worden naar binnen. Ja, even mevrouw, even doordrukken. Uh, maar goed, dan kan je dat niet zomaar tussenuit, uh, als je halverwege eruit wordt. Goed. What a The so much we haven't done yet Some days I Misdoos deze, goede oude tijd. Oh, dat ik nog wel eens. Vroeger. Vroeger was alles beter. Ja, nou, ik bedoel, ik ben nu uh, 5'2. En ik, dat heb ik af en toe ook toch weer een beetje. Ja, vroeger was het toch allemaal wat gemoedelijker. Ja, wanneer goed. was Jacques weer? Ja. je ja, helemaal oud? Ja, precies. Ik was 52. <laughs> uh, maar in die tijd hadden ze toch nog geen tv en zo? Nee, klopt. Nee, nee, nee, ja, nee, ja. nee ja. Ik Daarom had, was alles gemoedelijker. Al oh, gemoedelijker, ja. ja. En uh, nieuws Thank bereik je you. soms twee weken later. Heb je dat gehoord toen daar en daar? Uh, ja, nee. En is al lang opgelost allemaal. Ja, is al ja. lang al opgelost. Oh, nou, nou, dat zal wel meevallen. En dan ging je weer door met je eigen bekrompenleventje. Erg leuk hoor. Nou goed, uh, je hebt nog uh, wat nieuws over... Uh... Over? Ja. Gold. Over gold? Gold, ja. Want het schijnt in Mozambique... is het op sommige plekken echt gevaarlijk voor kale mannen. Want volgens de lokale politie zijn mannen zonder haar... Daar het slachtoffer vermoorden om wel een heel bijzondere reden. He? Want uh, sommige mensen geloven dat er goud zit in het hoofd van een kale man. Misschien omdat die wijsheid misschien heel veel waard is. Ik weet het niet. <coughs> maar er zijn inmiddels al drie mannen dood aangetroffen. Twee verdachten zijn aangehouden. He? En bij een van de vermoorde mannen waren volgens persbureau AFP ook nog zijn organen verwijderd. Die zouden weer gebruikt worden om patiënten in Tanzania in Malawi te genezen. Dus ik He? denk van nou. Dus als je, dat is wel, uh, ja, oudere mannen, die, die worden natuurlijk vaak kaal. Of, of mensen die, die denken van, nou, ik heb wel het haar, maar laat ik het rest maar afscheren. Niet doen. Niet doen? Dat is nee, dat uh, is gevaarlijk. Dat is echt, uh, wat ah. gekker. Wie heeft het ooit bedacht? Dat, uh, nou ja, op de dat zou misschien wel maar... een of andere cult zijn of zo, Haar ah, zakjes zouden moeten zitten, er zit nu goud in het hoofd. Ja. En dan ook iets in de organen. Maar ja, wijsheid is wel goud waard. Maar, uh, mm. En dat ze dat misschien te letterlijk opvatten. Oh, oké, okay. dat is ook wel. Je wijsheid is goud waard, maar, maar als je ouder per... wordt, word je niet uh, uh, per definitie wijzer. Nou dus, uh, ja, je hebt wel geleerd van de fouten die je gemaakt hebt in je leven, toch? Ja, jij ja, bent dat, nog jong, dus jij hebt nog helemaal geen fouten dat, gemaakt. Ik heb nog fouten in mijn leven gemaakt. Ik heb wel. Ja, maar je stoot je, je hoofd niet meerdere malen. En iedere keer dat je hem stoot nou, nou. dan gaat er weer een stukje goud aan de binnenkant los, of zo? Ja, ik ik dan ken dan mijn, va mijn vader. Mijn vader heeft de, de goede eigenschap om zijn hoofd, als hij opstaat van een tafel. Hij raakt altijd de lamp. Maakt niet uit hoe hoog dat ding zijn. Nou, hangt. dan komt door dat goud, daardoor is het uit je evenwicht. Oh, dat is het. Ja. Die wijsheid zorgt dat je, je toch je hoofd stoot. Ja. Nou ja, goed, uiteindelijk dus deze man, Mo Mozambikse mannen worden vermoord. Ja. Omdat ze misschien goud in hun hoofd hebben. Het is allemaal hè? vaag. vaag, vaag. En daar zit natuurlijk ook een man. Oh, je hebt meteen maar even een man geplakt. Ja, Kijk maar uit, Humberto. Die is, is toch wel heel kaal, die man. Ja, dat is echt dus, wijsheid. Uh, wijsheid, ja, ja hoor. Dat is nou, die uh, weet haal ik nu de wereld draait, hoor. Of die andere, oh nee, die, die, die is alweer met zomere zes hè? Ja. ja. ja vind ik zo uitzicht. waanzinnig. Die is gewoon volgens mij uh, zes maanden... Vakantie per jaar, zo'n beetje. Ja. Die uh, de wereld Maar Doet door. hij af en toe doet, doet hij nog wel een muziekprogramma? Gaat hij presenteren? het over Matthijs van Nieuwkerk Ja, joh. Doet hij een muziekprogramma? Zo leuk om in te gaan. Maar verdient hij toch muziek... nog iets van 4 ton per jaar of zo? Ja. Terwijl hij de helft van het jaar niet werkt. Ja, goed. Kan je nagaan als het hele jaar werkt? Nou, dan is het 8 ja. ton. Ja, dan, hij, waarschijnlijk moet hij met vakantie, omdat ze dat, dat geld niet meer hebben. Ja, ze hebben het ah. geen geld oh, meer. Dus oh, dat is het. Ja. Is anders het 8 ton? Dus dat oh is ja, ik wil een salaris Nou, dan werk ik gewoon een maand minder. Ja. Zo hebben ze het aangepakt. doe je dat. En praat ik gewoon nog iets sneller. Ja, ja alles ja. gaat. Ja. ja. ja, dat nee, ja nog even een positief uh, nieuwtje. Voor mensen die heel erg Nintendo-fan zijn. Um, moet je wel even naar Japan. Ja. Er is namelijk een nieuw pretpark geopend in Japan. Namelijk een Nintendo-park. Daar kun je dus alles in zijn stijl van uh, Mario, uh, uh, Luigi. Uh, nou, noem, noem ze allemaal op. Dan lopen ze allemaal van die pakken en zo. Ja, en, en alle attracties en zo zijn dus in Mario-stijl. Met die buizen en... Uh, Oh, okay. ja, helemaal tof. Er is okay. een filmpje van. Zeker uh, even kijken. Het is, uh, het is grappig. Ja. Dus uh, ja. Oké. Okay. Nou, dan kan je een keer gewoon van je uit je luie stoel komen. En dan kan je in actie komen, dames en heren. Dan kan je echt naar zo'n attractiepark. Dan kan je echt die buizen doorlopen. Oh, geinig bedacht. 10 minuten van 9, is zonnig voor Doe komt deze kant op. Draakt onder andere nog een stukje geschiedenis. En wie is er allemaal jarig op deze 10 juni? De koeks. We hebben een nieuwe cd uit. Een aantal nieuwe rukjes erop. En dit is er een van... Be who you are. But you don't know who you are. The road's gonna take you, make you walk too far. ...van niemand minder als de Cooks hebben een nieuwe cd uit The Best Of... ...en ik heb geen idee hoeveel jaar zal al bestaan voor mij... ...sinds 2005 of zo, 2006? Dan was het misschien bestaan ze wel 12,5 jaar jaar... ...dat ze daar uh, voor een verzamel cd hebben uitgebracht. Het is de uh, Leefte Radio, zakje een stukje geschiedenis natuurlijk... ...maar voor die tijd daar nog wat dingen die we kunnen bespreken... Natuurlijk onder andere houdt het ons ook allemaal wel bezig natuurlijk... ...de, de verkiezingen in uh, Engeland. Het uh, was May Day was het natuurlijk afgelopen week... Uh, ik had het zelf Mee Mayhem, hè? Is nee. ook nog, hè? Dat is, betekent dus dat het uh, helemaal uh, paniek is. Dus ja, paniek. Wel. ja. Wat ja, ja. <laughs> ja. is vandaag... Ja, wij als mannen kijken dan toch weer naar zo'n vrouw. Wat een lelijke vrouw is het toch, hè? Ja, maar dat, altijd... dat, dat, dat denken wij nog steeds. Bij Trump. Ja, nee, dat is waar. Ja, ja man. Hij volstaat. Ja, maar dat staris. denk ik ook. Dus, uh... Maar wel, wat maar, een lelijke Trump, rijke man, denk jongens, ik dan. Wat jongens, wel? laten we even... Trump bestaat niet. Maar dat nee, is Trump gewoon... Is daar zijn, daar zijn we het met z'n allen over eens. Ja. Hoe heet het, klimaatdeskundigen hebben het ook allemaal aangegeven... Trump bestaat niet. Ja. Nee, ja, ze gaan allemaal omheen. om hem heen. Ik bedoel, ze zijn bezig met het milieu en, tr en Trump gaat nog roepen... van ah, we gaan niks doen. En, terwijl iedereen gewoon doorgaat met het plan om het milieu te redden. He? Nee, goed. goed. Uh, ze, ze kunnen zich allemaal aanmelden bij de, uh, de nieuwe president van Frankrijk. Uh, en die, daardoor hun, Door hem kunnen ze gesteund worden in een uh, tocht de wereld te redden. Maar goed, een uh, uh, was afgelopen week... En uh, ja, ze heeft toch wat minder stemmen gekregen dan ze verwacht had. Dat is toch een beetje een dompertje. En nu is uh, Jack... Uh, uh, Jeremy Cor Corby... Die nou, zeg maar, meer stemmen heeft gekregen van de Labour-partij... Uh, die heeft meer stemmen. Uh, alleen er zijn over hem wel wat vraagtekens druk. Want hij heeft wat contacten met Hamas. En die is dan weer van de PLO. Die natuurlijk eigenlijk weer tegen, uh, tegen de Joden zijn. Tegen Israël. En Israël gedraagt zich laatst ook een beetje als een haantje natuurlijk. En verder ook heeft hij contract uh, met uh, Sint-Veen. En die is dan weer voor afscheiding van Ierland, geloof ik. Dus je zou denken: wat, wat een aparte combinatie. Maar ja, goed, uh, hij is wel van Labour. En uh, daar heel veel mensen spreekt dat wel aan. En. Uh, dat zou kunnen zijn uh, dat ze dan moeten samenwerken. Alleen zij heeft nu weer toevlucht genomen. tot een andere politieke partij. Uh, om toch weer een meerderheid te krijgen. Dus we wachten het af. deze uh, mede- hoe die verder afloopt. Mede-, mede-. Ja, leuk gevonden. Ja, leuk gevonden. Maar goed, uh, je, je zit nog steeds midden in de aparte berichten, zie ik. Ja, ja, ja, ja. Het is, uh, het is ook uh, pas geleden gebeurd. dat er een urn. die stond in, uh, in, uh, in Italië in Bosco's geboorteplaats Castelnuovo... in de buurt van Turijn... waar afgelopen weekend die ellende was. Hè? Met, uh, dat al die mensen in paniek raakten. Yeah. Dat kijken van de voetbalwedstrijd. Maar het is niet toen gebeurd. Maar uh, de, de, de staan, uh, stond in, in een kerk stond er dus een urn... met de resten van Don Bosco's hersenen. En die zijn dus uh, op vrijdag uh, 2 juni... uit een kerk in Italië ontvreemd. En yeah. uh, ze onderzoeken de verdwijning van de reliquie... van de heilig verklaarde priester... En uh, hij stond al jarenlang achter het hoofdalpaar. En, uh, maar de, de vraag is natuurlijk, dachten ze dat er goud in zat? Had pas nou, kaal? nou, misschien wel. Ja, Misschien wel. Oké. Okay. Maar uh, ja, de heilige in 1815, geboren onder naam Giovanni Bosco... werd vooral bekend door zijn jongerenwerk... en de oprichting van de Salesianen. Dat is een religieuze congregatie lekker dan. Geloof okay. u, iemand gewoon met, uh, met je hersenen gaat die er vandoor. Maar goed, het is. Het, het, de, maar gewoon in hersenen of waren, het, waren ze verbrand? Waar ze zeg was het as ervan? As van de harsen? Nou, een reliquie is het eigenlijk geweest. Oké. Okay. zijn resten in een urn, dus misschien is dat toch wel al, uh, al verbrand. Ja, je weet het niet. Oké. Okay. Ja, je maar kan het, het proberen. Wel, uh, soms, uh, soms denk je, waar zou ik nog in kunnen handelen? Nou, ik heb je nog een paar hersenen? Misschien is het een idee. Ja, misschien as van hersenen. Ja. En als je dat misschien uh, gebruikt, dan krijg je sneller een erectie. Want daar hebben sommige mannen ook altijd een raar idee over. Ja, ik denk zo ook dat je het met een neushoorn ook hebt. Bedoel ik. Horn, is... horn. Een neushoornhoorn. Ja, zo zou het kunnen zijn. <lacht> nou goed, uh, laatste, plaatje, laat, laatste plaatje voor uh, negen uur en straks de geschiedenis. En het laatste plaatje voor negen uur is... War on drugs. De eindeloze uh, oorlog tegen drugs. Duterte is dat volgens mij, hè, die daarmee bezig is. Wat zei hij ook weer over, uh, over zichzelf? Hitler was er... Te... 3 miljoen views. Nou, er is 3 miljoen. 3 miljoen en Ik ben happy om te slachten. Oké. Ik weet niet of hij het allemaal kon volgen, maar hij is allemaal zat van zijn drugsdealers en drugsgebruikers in zijn land. En hij zou ze graag willen afslachten. Oké. Gezellig. Goed. Ja, en dan nog niets aan de hand. Muziekje eronder. Het komt allemaal goed met de wereld. De nieuwe single van War on Drugs. Thinking of a place